Het is 1 uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... hebben een principeakkoord bereikt over een hervorming van de woningmarkt. Met een akkoord heeft het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer. De fracties van de verschillende partijen moeten de komende dag nog instemmen. Als dat is gebeurd, worden details bekendgemaakt. Nu al is duidelijk dat de maximale huurverhoging... wordt verlaagd van 9 naar 6,5 procent. De woningcorporaties hoeven daardoor ook minder af te dragen aan de staat. Verder hoeven huizenkopers maar de helft van een hypotheek verplicht af te lossen... zodat het voor starters makkelijker wordt om een huis te kopen. Het btw-tarief voor onderhoud en verbouwingen wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. Ook voor een leenstelsel voor studenten hebben de regeringspartijen... VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarom zijn ze bereid de plannen aan te passen... als ze daarmee de oppositie kunnen overtuigen. D66 en GroenLinks zijn wel voor een leenstelsel... maar ze zijn niet tevreden met de huidige plannen van minister Bussemaker. Het is de bedoeling dat het leenstelsel 1 september 2014 wordt ingevoerd. In de zomer van dit jaar moeten knopen worden doorgehaakt. De politie van Californië is de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner op het spoor. Op de Amerikaanse tv-zender CBS waren beelden te zien van een schietpartij in het berggebied Big Bear. Hij zou zich hebben verschanst in een schuurtje dat omsingeld is door de politie.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 Het weer vannacht opklaringen, het blijft droog en op de meeste plaatsen vriest het licht. Morgen droog en enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt rond of net boven nul. Dit was het nos Nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht over uh, 100 dagen Rutte 2. Ik ben deze allemaal heel erg gefeliciteerd dat we die 100 dagen hebben gered. Dat iedereen nog in het zadel zit. Nou ja, één staatssecretaris die gesneuveld is, maar goed. Achterbred niet drukken, toch? We zijn de balans aan het opmaken hoe, uh, hoe Rutte 2 het tot nu toe doet. En dat doe ik vannacht met Lex Oomkes, politiek commentator van Trouw. En komende donderdag doet Frank Dumorstad met Sibinia, die politiek commentator is bij Elsevier. En we hadden een aantal kwalificaties: moedig, ambitieus, serieus, zorgzaam en verantwoordelijk. Rutte 2, maar ook chaotisch, star, onhandig en krenterig. De vraag is, wat vindt u tot nu toe als we de balans opmaken? 0800 1121 is het telefoonnummer wat u kunt bellen. U kunt mailen naar kazaluna.ncrv.nl. Of twitteren, gebruik dan apestaartje Casaluna Of hashtag Casaluna. dat mag ook. Uh, ja, Alex, ik zei al net van kwart voor één... je bent ook bestuursvoorzitter van Nieuwspoort, het perscentrum... waar politici en journalisten elkaar treffen... Ja, wat zich daar toch allemaal afspeelt. Ja, nou, spannend. spannend. Dat lijkt me zo spannend. Sodom en Gomorra. Echt, hè? Dat is toch het beeld wat we graag bevestigd zien. Ja, ja absoluut. Dat. Uh... Maar dat komt dat natuurlijk ooit dat de vechtpartij, of tenminste, of het überhaupt een vechtpartij is geweest of niet. Maar het ackerfietje met Hero Brinkman destijds, die wel te veel had gedronken. Ja. Ja. En dan krijg je gelijk allerlei ideeën van hoe dat eraan toe gaat. Ja, maar ik, ik, nu moet ik een andere rol spelen dan uh, een journalist. Uh, het is nooit gezegd dat het de vechtpartij was van Brinkman. Nee. Wat het wel geweest is, dat kan ik. Uh, ik heb me niet vrij om daarover te praten. Serieus? Ja, waarom is dat? Uh, what, is het een uh, beetje what, stays in the, what happens there steeds there, dat uh, idee? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja? ja? dat is wel de bedoeling. En dat zou door mijn gemorgen, dat valt ook ontzettend mee. Het is heel erg saai in Nieuwsboord. Dat meen je niet? Ja. Oh? Ja, ik vind het erg maar, leuk. Wat doe je daar dan? Ja, <laughs> het, is, het is heel erg nuttig om daar te zijn, voor mij als journalist. En het is heel erg nuttig voor uh, politici om daar te zijn. En het is heel erg nuttig voor lobbyisten om daar te zijn. Of voor woordvoerders. Want alles wat met politiek te maken heeft, dat, dat, dat komt, komt daar bij elkaar. Dat, ja. zit, dat, zit, dat drinkt wat, praat, dat wat met elkaar. Dat praat met elkaar. En dat, uh, dat zit daar voornamelijk om uh, uh, ook eens uh, met elkaar te kunnen... Want je ontmoet ook elkaar ook op heel andere plekken... maar je zit daar voornamelijk met elkaar om eens een keer Jan te kunnen zeggen... in plaats van meneer ja. Jansen. Ja. En uh, dat... Dat heeft voor een journalist bepaalde voordelen. Maar ja, dat is toch gewoon dat je vaak hoort... dat je of door hoort aan de meeste... of nee, wel wat aan nee, de informatie nee, nee, nee. komt. Ik loop sinds 1985 rond in Nieuwspoort. Ik heb daar nog nooit zo'n letter nieuws gehoord. Echt niet? Nee. Dat kan ook aan mij liggen natuurlijk, maar... Ik dacht dat lekker dat gebeurt dan een beetje. Nee, dat gebeurt niet in de Nieuwspoort. Oh. Maar wel Nauwelijks. Ja. Uh, het is een vierkante kilometer binnenhof... maar een vierkante kilometer is heel erg groot, hoor. Jij, uh... ja. Ja. En iedereen heeft elkaars mobiele nummers natuurlijk. Precies. Dat werkt ook, precies. Maar, maar de, de, de, als je het bij lekker wil houden... Ik, ja, de, de, maar het, het vertrouwen wordt geschapen... doordat je samen met, met, een keer met, uh, met elkaar een biertje hebt gedronken... of glas spa of wat dan ook. En dat je elkaar dus de volgende keer tegenkomt... en uh, de afstand wat minder is geworden. Ja. Dat is voor een journalist belangrijk, maar ook voor een politicus belangrijk. Wordt, uh, want dat is natuurlijk wel eens de kritiek wat bij sportjournalistiek is... van het zit te dicht op elkaar. Hoe zit ja. dat in de politiek? Nou ja, die, die kritiek kun je hebben, ja. Maar daar staat wel tegenover... als we uh, er niet dicht op elkaar zouden zitten... dat het publiek heel wat minder uh, nauwkeurig geïnformeerd zou kunnen worden. Uh, de achtergrond van de kritiek van dicht op elkaar zitten... is met name dat wij niet meer kritisch zouden zijn naar politie. Ja. Ja, het is maar. Anderen moeten dat maar beoordelen. Ik vind dat heel erg meevallen. Volgens mij heb ik redelijk veel kritiek op. dan weer die, dan weer die. Word je daar wel eens voor. word je daarop aangekeken? Om nog een keer die verbinding met sportjournalistiek te maken. Ik weet dat je. toen nog bij Radio Rijmond werkte. als je bij Feyenoord iets verkeerd zei. dat je even gelijk uit de gratie was ook. Nee, ja, maar dat, die vergelijking kan ik niet maken. Want ik heb nooit uh, Feyenoord gevolgd. Of Ajax nee, okay, of PSV. Nee. Het principe begrijp je toch? Ja, nee, het, het principe begrijp ik wel. Uh, ook in de politiek worden dingen gegund. Ja. Dat is absoluut waar. Uh, maar dat heeft niet meer te maken met de vraag... Uh, of je uh, supporter van de politicus bent of niet. Okay. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Zo Kijk naar de Telegraaf. De, ja. de, de, de, de, het voorbeeld van de Telegraaf... die allerlei uh, afspraken met de VVD had in uh, de campagne. Uh, Paul Jans heeft er wel eens over verteld, de commentator van de Telegraaf. En vervolgens... Uh, na de formatie is het water en vuur tussen die twee. En naar mijn stellige indruk is het nu weer redelijk Ja, is nu normaal. die zorgpremie geen. Oh, is het nog steeds water en vuur. Nee, dat is het wordt nu weer, weer beter, toch? redelijk normaal. Ja, ja, ja. dus... Nee, zo weet ik niet. Je moet, je moet toch met elkaar... Uh, het, het is zo klein. Je, moet, ja. je, je, moet... je, je kan elkaar af en toe vreselijk uitschelden en dan is het weer voorbij. En dan is er ja, ja. Ja. mannen onder elkaar. Hè. Nee, er, De loopt, ook, er erop, loopt ook gelukkig is ook, heel veel vrouwen tegen. In Inmiddels wel, ja, zeker. Goed, kom met vragen of, of met, met uw mening over 100 dagen Rutte, maar bijvoorbeeld ook het akkoord wat zojuist... Uh, een bekend is geworden hè? De, de woningmarkt, uh, dat was het eerste grote dossier waar een uh, meerderheid en waar steun gezocht moest worden. En dat is gelukt uiteindelijk. Ali heeft daarover uh, gebeld. En die hangt aan de ja, uitzending. Hallo. Ali, hallo. Ali, Ali, hallo. Jij bent Vertel. ook een beetje schor hè? ik. Ja, ik, ik probeer of, mijn stem ja. nog tot twee uur uh, gaande te houden. Ja, ik <laughs> ken de anti grippine ook. Of ook, me... zeker. Goh, ik heb het halve doosje leeg. Nou, ten eerste de woningmarkt is op gang. Dat is gered. Ja, daar ben je blij mee in ieder daar... geval. Nou, de woningcoöperaties, de woningcoöperaties kunnen maar één ding doen of twee dingen doen. Dat is of gaan bouwen of afrekenen. Dus alle scheefwoners kunnen nu een huis kopen. Een huis in bewonende staat is geen reetwaard. Onder, onder, onderling ver, ver, verhandelen ze het aan elkaar, die coöperaties, voor 40% van de waarde. Wat betreft die scheefwoners, die kunnen gewoon kopen, er is een regeling voor, met 40% korting. Dan zal je zeggen van, nou ah, wat weinig. Nee, de boel is in beweging. Ja. Dan kunnen er 40.000 per jaar kunnen er worden opgeruimd. Zeg maar met een gemiddelde van 120.000 euro. En dan hebben die mensen hebben al 40% afgelost. Dus dat kan. En het feit dus, dat er ook minder afgelost hoeft te worden, is dat ook iets waar je blij mee bent? Nou ja, je zit, je zit al van die zogenaamde marktwaarde, heb je al 40% afge, afgelost, dus jong of oud kan kopen. Dan moet niet iedereen beginnen te gillen, want half Nederland heeft premie aangekocht, voor helemaal niks. Dus, dus nou ja, de woningbouw is op gang, okay. die coöperaties worden ook aangepakt, het zijn allemaal koningentijdies met, met een directeur en zonder besturen en wij lopen zelf ook allemaal te slapen als bewoners, want ons huurdersbelang is in het huurdersrecht vertegenwoordigd, dat is al geregeld. En als ze dat goed aanpakken en ze pakken door, dan kan de bouwen aan de gang, Klaar. Okay. Nou, dat is, dat is in ieder geval stap 1. En de rest van de dossiers, zie je die ook wel op gang uh, blijven komen? Ja, nee, ja natuurlijk wel. Kijk, het, je hebt er wel vertrouwen in, in ieder geval. De boel komt altijd op gang. Als de groente maar niet meer verkoopt, gaat hij zijn spruitjes goedkoper verkopen. Zo simpel is het. Deze dood is de andere zijn brood. En zo werkt het. Nou, kijk eens aan. Uh, Arie, mag ik jou danken? Ja, oké. Okay. in okay. het beste. Jo, dank jij <laughs> ik ga ook, hè? verder hoesten. Ja. Daarom zit ik rechtop. Als je half gaat liggen, dan alles doet zeer zich. Oh, dan, dan blijf ik ook <laughs> nog even rechtop zitten. Dat ja, is misschien wel ja, handig ja. <laughs> ja. Ja. Bedankt. Ja. Uh, er komen wat tweets binnen. Het Haagse matras. Vraagteken, vraagteken. Lex Oomkes. Ja, ja dat is dan al het beeld. Ja. Ja. We zitten, nou, ik heb al toegegeven, we zitten dicht op elkaar. Volgens mij moet dat ook. En het uh, leidt absoluut niet tot... Uh, naar nou, mijn stellige overtuiging, tot uh, minder kritische opstelling. Uh, maar ja, als mensen zouden willen dat wij, een po so po politieke journalist, het hele politieke systeem zouden willen verwerpen, ja. Uh, dan zitten we er te dicht op. Ja. Ja, ik denk dat er weinig politieke journalisten in Den Haag rondlopen. die daar uh, lopen om het systeem uh, op te blazen. Dat klopt wel. Nee, maar ja. wat, wat moet je hebben om het leuk te vinden daar? lijkt mij, want jij zegt, het is een grap, het is saai. Het lijkt mij, dus, dat lijkt mij eerlijk gezegd, het lijkt me saai. Wat, ja. wat, wat, wat vind je, wat, is, wat maakt het voor jou leuk? Nou, je zit niet in de keuken, maar je zit wel heel dichtbij. Dus de, de geuren uit de keuken, die, die snuif je nog wel op. Dat is wel heel erg leuk, hoor. Ja, omdat ja, de, de, omdat het we, gaat over hoe Nederland gerund wordt? Of om te zien hoe we werken en hoe we, de, de, de lijnen lopen? De, de, Nederland wordt op meerdere plekken gerund, denk ik. Uh, toen ik, uh, toen ik uh, ooit in de politieke journalistiek terechtkwam... Uh, was ik nog van de overtuiging dat Nederland vooral gerund werd... Uh, bij Philips in Eindhoven en bij uh, Shell in Den Haag... Maar nee, daar worden beslissingen genomen die er te doen. Ja. Uh, die worden ook elders wellicht genomen... maar daar worden een aantal beslissingen genomen die er te doen. En het is gewoon leuk om daarbij te zijn. Ja. Ja. Ja. Daar moet je wel een beetje verslaafd aan zijn. Anders is het niet leuk. Nou, dat lijkt mij wel, ja. ja. ja. ja. En, dan, en dan moet je dus ook weten hoe de lijnen lopen. Anders maakt het toch minder interessant, ja. Denk, ja. denk ik. Ja, maar ja. Ja. goed, al... vanaf uh, jongs af aan uh, ben ik politiek uh, zeer geïnteresseerd geweest. Meer dan gemiddeld. Ik ben politicoloog uiteindelijk geworden... Uh, dus ja, dat is eigenlijk. Maar van huis van... uit meegekregen of was het meer van ja, jouw eigen interesse? Nee, nee, van huis uit meegekregen. Ja? Ja, ja. Ik werd gedwongen de krant te lezen. En, uh, ja, ja, ja. ja. En op mijn negende mocht ik dan nog beginnen met de sportpagina's. Zo? Dat nog wel. Dat was echt gewoon. Ja, hij was niet echt een strenge vader. <laughs> maar. Nee, ja, nee, en, ja, nee, mijn vader was gemeenteraadslid en uh, al oh, dat soort dingen. Okay. Dus, ja, oh, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. ja. Goed. Uh, voor u thuis, Honderd dagen Rutte 2. De balans maken wij op. Maar ook uh, vannacht is uh, de eerste hobbel genomen. Namelijk uh, nou net voor 12 uur in ieder geval een akkoord over de woningmarkt bereikt. Daar kunt u natuurlijk ook uw uh, mening over geven. En als u een vraag heeft over hoe dat nou gaat in Den Haag, ja, laat het vooral weten. 0800 1121. Mailtje sturen naar ncrv.nl of twitteren met casaluna. Uh, Paul hangt ook aan de telefoon. Goedenacht. Paul, ben je daar? Nee. Hmm. Oh, volgens mij is die even, hij is even verdwenen. Nou, dan gaan we nog even terugbellen. Of Paul, als we mij niet hadden gebeld... pak zelf nog even de telefoon op, maar we gaan een poging doen. Geeft ons de gelegenheid om even naar jouw muziek te gaan luisteren, Lex. Jazz-liefhebber, begreep ik. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja. Vertel, wat, uh, wat ik... maakt dat in je los? En wat is je favoriete artiest? Uh, nou ja, ik, ik, ik speel zelf een klein beetje saxofoon. En uh, ik, ik hou dus met name van uh, saxofonisten. Uh, omdat ik ze bewonder om hun techniek. En, uh, die ik nooit zal bereiken. Uh, een soort... Ja. Die vingervlugheid ook. Uh, ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee, nou, nou, dat niet alleen, maar... Uh, de, de, de intonatie, de, nou, ja, alles. En uh, ja, de, de, de, in jazz met name komt uh, een saxofoon enorm uh, tot, tot, de, tot zijn recht. Als, ja. als lyrisch instrument. Waarop je uitstekend kan improviseren en zo, ja. Ik, ik heb wat rustige jazz uitgekozen. Oké, okay, waarvan is het? Van wie is het? Ik weet, ik weet niet wat ze gaan draaien, maar de, de, de, de, ik heb Michael Brecker uh, meegenomen. Een van mijn grote uh, favorieten. Uh, helaas net overleden, of net een paar jaar geleden overleden. Uh, maar een geweldig technicus op de saxofoon. Is dat het nummer van zeven minuten? Ja, het is allemaal wat langer. <laughs> Zullen we daar gewoon naar gaan luisteren? Want dat, prima, is, ja. dat is duidelijk jouw favoriet. Hè? Ja. Gaan we die uh, erbij pakken en gaan we daar naar luisteren, als het goed is. De Bob van Luid hoor ik daar nu Michael Brecker bij Casaluna. Ja. Nice. Ja. ja. Hier word je heel blij van, hè, Lex? Mm -hmm. Ja, ik merk het. Ik vind het heel Hij mooie muziek, ja. stond hier keihard in de ja. studio. Ja. Ja. ja. Luister je dat s'avonds na een dagje Politiek Den Haag dat je denkt: oh, is het bijkommuziek? muziek of wat, uh, wat is het? Nou, mijn partner uh, houdt niet zo erg van deze muziek, dus uh, het was voor mij weer eens een mooie ja, gelegenheid was... om het weer eens te horen. Ja. ja. Op die manier, nou, kijk aan. <laughs> Want anders moet je netjes zeggen, een beetje op telefoontje ja, zitten ja, zeker, om, uh, ja. om te ja. luisteren. Ja. Um, nog meer wordt er getwitterd. Uh, hoe komt het, dat vind ik wel interessant. Hoe komt het dat trouw zowel gezagsgetrouw als links is? Ik weet niet of we links zijn. Uh, ik wist en, dat je dat ging zeggen. Ja. En, uh, ik denk wel dat we gezagsgetrouw zijn. Daar de, de, de heeft deze Twitteraar wel gelijk in. Hoe komt dat? Omdat, dat is een bewuste keus. Omdat wij, uh, de parlementaire democratie, een heel belangrijk. Uh, Iets vinden, en ook uh, de laatste jaren, de la laatste, sinds eigenlijk de opkomst van Fortuin, en niet zozeer door Fortuin, uh, maar wat daar achter zat, uh, de parlementaire democratie uh, in gevaar vinden. En uh, dat willen we verdedigen. Uh, daar sta ik ook volledig achter. Of we links zijn, ja. We zijn voor verdeling van welvaart. Als dat links is, dan zijn we links. Ja, ja je had het wel over van. Uh, je zei bijna in het eerste uur. Sorry dat ik Samsung daarin steun. Dat ik vind dat we solidair moeten zijn. Ja, maar trouwens, natuurlijk nog wat anders dan mijn eigen persoontje. Daar mm -hmm. uh, ja, zit er veel verschil in? Nee, ik, nee dat, dat, dat hoop ik niet. Uh, ik werk heel graag voor die krant. Profiel van de krant, uh, daar sta ik helemaal achter. Maar ja, het is niet helemaal mijn persoonlijke identiteit, nee. dat hoop ik niet. Maar als je, bijvoorbeeld Cipinia, die dan donderdag is die, is, die is redelijk rechts, komt daar ook wel voor uit. Ja. ja. Hoe zou je jouzelf dan, in welk spectrum zou je jezelf plaatsen? Nou, stel dat Cip, dat zal hij ongetwijfeld ontkennen, uh, een VVD'er zou zijn, dan zou ik eerder een uh, lid van de Partij van de Arbeid zijn. Ja. Ja, dat, ja, zo ligt het wel, denk ik ongeveer. Maar we zijn allebei gewoon onafhankelijk. Maar uh, je hebt wel gestemd. Neem ik. Er wordt iemand die ja, vraagt ja, ja. ook: van, Wat heeft hij de laatste keer gestemd voor ja, de Tweede Kamer? Dat ga ik niet zeggen. Nee, dat is iets nee. met journalisten, nee. hè? dat willen ze nooit nee. zeggen. Natuurlijk maar, heb ik gestemd. Maar ja. is dat dan uit angst dat je dat, je dat etiketje opgeplakt krijgt? Omdat krijg je nee, om, omdat, je... nee dat, omdat dat volkomen los staat, hoop ik, hoop ik tenminste, uh, van de stukken die je hebt dat schrijft. probeer je wel. Ja, ja, dat probeer ik wel, ja. ja. Maar begrijp je wel dat mensen trouw uh, snel links vinden, de krant? Ja, maar dan, dan, dat kan ik begrijpen vanuit een negatieve keuze... van in ieder geval niet rechts. Ja, dat klopt. Op die manier. Maar ja, wat is links en wat is rechts tegenwoordig? Nog, ja, Dat is ook een beetje een dooddoende, dat weet ik wel. Maar... Uh... Kijk, het gaat om accenten. Uh, trouw staat voor een solidaire samenleving, voor een uh, zorgzame samenleving. Ja, Noem dat links. Ik denk dat er uh, uh, genoeg rechtse mensen zijn in Nederland die vinden. Ja, maar dat ben ik ook. Dat vind ik ook. Ja. Ik bedoel, ja. ik, links en rechts ik, daar kan ik niet zoveel mee mee tegenwoordig. We gaan naar, een, een uh, lekker ontwijkend antwoord. He? Ja, ik ja. heb toch geen zin om erop door te gaan, volgens mij. Dan gaat het niet meer uit gaat het niet meer uitkomen. Als we er klaar mee zijn, dan gaan we gewoon nog meer jazzmuziek luisteren, hoor. Ja, zo simpel ja. is het. Ja, ja, we gaan naar Max van den Berg, die uh, heeft een duidelijke mening over het woningakkoord, wat is gesloten. Meneer van den Berg, goedenacht. Goedenacht Max van den Berg. Ik heb daar zeker een duidelijke mening over. Namelijk? Namelijk dat het onzalig is. Hoezo? Want er wordt geen enkele rekening gehouden met de huurders. Die mogen, gaan extra, mogen extra gaan betalen voor hun huur zoveel procent meer huurverhoging. krijg dat is over drie jaar. Uh, ik moet even bijvermelden dat ik uh, van de huurdersbelangenvereniging De Klink ben uit Nijmegen. Okay, ja. En er is ook een flinke actie gaande uh, vanaf de Boombond en dat is het huuralarm. Want dit gaat gewoon betekenen dat de economie naar beneden gaat. Het is een negatieve spiraal. Wij betalen veel meer huur, we kunnen dus niet meer uitgeven als huurder. En dat betekent dat dus dat een aantal mensen gewoon zelfs op straat zullen komen te staan. En, en om, want de maximale huurverhoging is wel verlaagd, hè? De huurverhoging blijft, daar heeft u gelijk in, maar dat zou eerst tot 9 mogen. En naar verluidt is dat nu naar 6,5 teruggebracht. Ja, maar tel dat is uit over drie jaar. Veel te veel, zegt u. Dan zegt u 18 18 En dan niet alleen over het bedrag wat je nu betaalt... Maar dan ook over het bedrag wat je het jaar erop betaalt en het jaar erop betaalt. Oké, okay, want het is per jaar. Dat was mij ook... Ik dacht dat het over de periode uitgespreid was. Dit is per jaar. Per jaar komt ja. er dus 6% bij, bij wijze van spreken. Hè? Voor sommige mensen hangt er vanaf hoeveel je verdient. Maar uiteindelijk zijn er dus mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Nee. Waar komen die terecht? Op straat. Ja. Vervolgens hebben de huur, uh, de corporaties en de bouwers, krijg je dan een dikke uh, afroming, waardoor er niet meer kan geïnvesteerd worden in de, uh, zeg maar, uh, wat ze moeten doen, nieuwbouw of renovatie. Dat betekent dat dus niet alleen die corporaties weinig hebben... maar dat ook de bouwsector daaraan kapot, kapot gaat. Want die hebben geen opdrachten meer. Hup, weer een extra stel werklozen die betaald moeten ja. worden met uitkering. Maar die bouwsector die proberen ze nu juist te stimuleren... door het btw-tarief voor onderhoud en verbouwingen te verlagen. Fijn, maar, maar, maar dat is dus maar een, een druppel op een groeiende plaat, ja. denk ik. Wat, wat denk jij, Lex? Ik denk ja. dat een druppel op het muur te is. Ja, even aan, aan mijn gast vragen. Hoe die, er is... Ik denk dat meneer uh, de, de, de terecht zorgen heeft over de huurverhogingen. Daar staat wel tegenover dat uh, er veel scheefwonen is in Nederland. 6% nog niet. Hoe bedoel je dus 6% nog niet? Dat, dat de cijfers van scheefwonen zijn dat er nog geen 6% is van de mensen. Van alle huurders is nog geen 6% aan het scheefwonen. Precies. Maar u moet me maar corrigeren als ik het verkeerd zie. Ik ben niet helemaal tot op de laatste details op de hoogte. Het is de bedoeling toch dat met inkomen wordt rekening gehouden... in de huurverhogingen die substantieel zijn, dat herken ik. Maar dat mensen die echt totaal afhankelijk zijn van de sociale uh, huursector... dat die ook niet daar te maken niet, daar met... niet uh, mee te maken gaan krijgen. Jawel, want vanaf onder de 34.000 komt niet alleen de, zeg maar de verhoging van het uh, uh, inflatie bovenop... maar nog een keer extra zoveel procent. Ja. Maar is dat, mm -hmm. iets wat... dat betekent dus dat mijn moeder haar woning nauwelijks meer kan betalen. Ja. Hm. Zou dat iets ja, kunnen zijn dat... waar, waar minister Blok morgen nog... Mij komt, want we weten natuurlijk nog niet alle outs van het akkoord. Van het nee, acord. maar wat er, wel op, wat er wel opvalt is dat ze de zaak ontzettend proberen door te douwen voordat het te laat is. Ja. Want op 1 mei, 1 juni, sorry, moeten de um, nieuwe, nieuwe regels ja. bekend zijn. Ja. <laughs> en dat willen ze dus gewoon doordrukken. En wat, wat blijkt weer, deze regering denkt dat kopen beter is dan huren. We hebben 6 miljoen huurders in ja. Nederland. Dat is niet weinig. Dat en die worden, dus allemaal, die worden dus allemaal gepakt en niet alleen op de ene manier, maar ook op de andere, want de huurtoeslag voor de mensen die echt weinig hebben, de uitkeringstrekkers, die wordt ook verlaagd. Ja. Ja. Dus er blijft er dus aan koopkracht helemaal niks over. Wat betekent dat? Neergaande spiraal in de koopkracht. Ja. Gaat u nog iets ondernemen met uw huurdersbond? Wel zeker. Ja, wat zeker. Nou ja, uh, we zijn al bezig met een. Uh, ik ben niet van de huurdersbond, oh. maar van een huurdersbelangenvereniging, maar wel oh. aangesloten bij de Woonbond. En er dus is gewoon momenteel een handtekeningactie gaande. Waarbij we dus uh, ja, iedereen zeggen van: we gaan protesteren. En er zijn inmiddels meer dan 35.000 handtekeningen opgehaald of zo. 12 uh, maart wordt dat, komt er een demonstratie in Den Haag. Maar dan is het waarschijnlijk al te laat. Ja. Ja, want het en dat is een groot probleem. Ze douwen het door. Ja. Terwijl er een hele hoop mensen in Nederland zijn die er aan onder doorgaan. Waar blijven al die mensen die hun huur niet meer kunnen betalen? Kijk eens even naar Spanje. Mensen die gewoon van hun balkon afspringen omdat ze, het, omdat ze het niet meer kunnen betalen waar ze wonen. Hoezo is kopen beter dan huren? En mensen kunnen niet kopen, want ze krijgen geen uh, uh, hypotheek, want helaas, u heeft geen vast contract. Ja. Ja. Ja, nee, dat, is, dat gewoon, is ook een, groot nog een probleem. probleem. Nee. Ja, ik, ik vind prima dat mensen huis willen kopen. Prima. Maar ik kan het niet. Ik ben ervoor te oud. Ik krijg geen hypotheek meer. Nee. Ondertussen betaal ik dus zo meteen uh, per jaar zoveel meer voor mijn huurwoning. Dus wat u betreft het is, het, is, het, is het, uh, het akkoord heeft het er niet beter op gemaakt voorlopig. Uh, nee, het akkoord nee, is wat u betreft heel slecht. Dank u wel heel voor slecht. het bellen. En ik, ik, weet, ik weet dat gewoon hoe de politiek werkt. Het is jij geeft dit, jij krijgt dat. Ja. Maar het is niet in belang van het Nederlandse volk en Nederland. Want we gaan erop achteruit in economie. Dank u wel voor het bellen. Max van den Berg was dat. Heb jij ook het idee dat ze meer op kopen dan op huurders zijn gericht? Dit kabinet? Of misschien sowieso? Nee, dat heb ik niet. Ik zou bijna willen zeggen, er is jarenlang geen visie geweest op de hele woningmarkt niet. Die was er misschien wel, maar men heeft nooit gedurfd om er iets aan te doen. Er is natuurlijk vaak genoeg gesproken over een, aftrek, een hypotheek rente aftrek. Nou ja, dat gaat dan met name over de, wo de eigen woningmarkt. Maar de huurmarkt is in Nederland is bijna stalinistisch geregeld. Uh, wat meneer Van den Berg net zegt, ja, het, het, het, de details uh, ken ik niet. en uh. Zeker de details van het net gesloten akkoord. Dus, dus natuurlijk, uh, een, een, hij, heeft, hij zal ongetwijfeld op punten gelijk hebben, maar... De, woningmarkt, de huurwoningmarkt in Nederland is, is bijna stalinistisch geregeld geweest. Altijd. En daar moet wat gebeuren. De, de eigen woningmarkt is jarenlang. Uh, de analyse uh, er wel geweest. Maar is, men heeft nooit wat gedurfd ja. om er wat aan te doen. Uh, terwijl. Uh, zelfs in, ik schrijf dat ook morgen in een column in de krant ik zelfs uh, voor de formatie van dit kabinet... een VVD-Kamerlid uh, vlak daarvoor het nog tegen mij bestond... Uh, met droge ogen te beweren dat er helemaal geen probleem was... met de hypotheekrente aftrekken in Nederland. Daar heb je fiets gemist, zeg maar. Sorry? Dan heb je even iets gemist. Als, uh, nou ja, als je, ik weet niet of dat de stellige overtuiging in dit Kamerlid was... maar als je dat serieus meent, dan, dan, dan ben je van de aarde geweest een tijdje. Maar verslikt verslik de politiek dit kabinet zich weer nu in de plannen? Als je, deze, als je meneer Van den Berg nou, hoort hoop... zeggen... ik weet niet of die 6% klopt, dat, nou, dat heb ik niet nee, nee, paraat. Ik, maar... nee, afgezien van wat meneer Van den Berg zegt... Het, er is een noodzaak om te hervormen in de woningmarkt. Ja, ja maar hun goed, als was een desastreuze en, gaat hebben? Ja, dan, dan moet je daar wat aan doen. Maar de, de hervormingen zijn sowieso nodig. Ja, maar dan wel we toch niet te goede? Ja, nee, maar wacht even. De eigen woningmarkt, dat is dan een andere markt waar, waar meneer het over had. 700 miljard euro schuld hebben we in Nederland met ja. z'n allen. Dat is bijna evenveel als we al een pensioen ja, hebben. Ondertussen hoeven we nu minder te gaan aflossen dan oorspronkelijk het plan was. Namelijk ja, dat, van 100 naar 50 procent. Ja, als je nou naar nou mijn persoonlijke mening vraagt, begrijp ik dat dus niet. Nee. Dat vind ik een, een concessie uh, die niet gemaakt nee. had moeten worden. Maar, maar, maar de vraag is, als we dan de kopers, nou, misschien dat dat ze kan stimuleren. Maar de huurders worden dus niet enorm uit de brand geholpen hiermee. Ja, ik moet, ik moet daar passen. Daar, daar weet ja? ik echt te weinig nee. van. We, we moeten moet morgen passen. de details horen ja, van, uh, ja. van Stef Blok, die dan uh, daarmee komt. Wellicht, wellicht, wellicht. Eens even kijken of we nog wat tweets binnen hebben. Ongetwijfeld wel. Uh, ja, die 1 op de 6 wordt al NRC-check beschouwd. Of 1 op de 6 huishoudens scheef woont, of dat waar is. Nou goed, dat, is, uh, dat weet ik ook niet. Op de oh, moment ja. of dat zo uh, is. Uh, uh, uh, nou. Wordt Ferry Mingelen gemist bij trouw? Dat is erg lang geleden dat Ferry bij ons gewerkt heeft. Nou, laat ik aardig zijn voor Ferry. Ja, hij wordt ontzettend gewist. Elke dag. Wat, wat deed hij? was hij ook politiek commentator? Nee, nee, nee. Hij was, uh, maar dat is voor mijn tijd, hoor. Uh, dat is dus al erg lang geleden. Sorry, Ferry. Uh, ergens in de jaren zeventig werkte hij bij Trouw. Eind jaren zeventig. Hij was uh, chef van de politieke redactie. Oh, Oké. Okay. Ja. ja. En nog een andere. Is het waar dat lekker altijd van de top, dus van het hoogste niveau komt? Nee. Hoor. Oeh, dat nee. was een lange stilte. Nee. Ja, ja en ik moet even nadenken wat, wat, wat de gestelde daarmee bedoelt. Uh, ik denk maar dat hij dan bedoelt dat het altijd van een minister komt. Nee. Ja. Een hoog ambtenaar kan ook natuurlijk. Het kan ook een laag ambtenaar zijn. Oh, dat kan ook nog. Het kan een backbencher in de Kamer zijn. Het kan een fractievoorzitter zijn. Hij ah, doet het boekje dan gewoon even open, joh, <laughs> Lex. Kom op. Ja. Dat kan niet, hè? Daar moet je echt uh, in, het, in het circuitje van Den Haag behoren, wil je dat soort dingen. Ja, maar er, er, wordt, er, wordt, er wordt heel weinig gelekt. Daar dat, dat wordt veel te veel uh, omheen gefantaseerd uh, en geredeneerd. Het is veel minder romantisch, dat werk, dat, dan het lijkt van de buitenkant. Oké. Okay. Moet gewoon hard werken. Ja. Een mailtje krijgen we van Ellie. Die vraagt, wat ik me telkens afvraag... is waarom senatoren van de Eerste Kamer zoveel macht hebben... dat zij de plannen van Rutte zomaar af kunnen keuren op politieke gronden. Als een wetsvoorstel qua wet niet goed in elkaar zit... mogen ze het afkeuren. Maar toch niet omdat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Het riekt naar politieke gronden. En daar is mijn, naar mijn mening de Eerste Kamer niet voor. Ja, dat is een hele, hele mooie vraag. Dat heb ik me ook uh, steeds af zitten vragen. En uh, daar is ook een debat over gevoerd in de Eerste Kamer. Uh, je moet wel bedenken, dat, uh, dat staat nergens in de wet. De Eerste Kamer heeft evenveel uh, uh, politieke functie als de Tweede Kamer. Ze heeft alleen maar iets minder bevoegdheden. Ik dacht ook altijd dat de Eerste Kamer vooral om toetsing gaat. Ja, maar dat staat dus niet in de wet. Nee. Dat hebben we er allemaal met z'n allen van gemaakt in de tijd dat er allemaal comfortabele meerderheden waren... in de Tweede en de Eerste Kamer, die allemaal hetzelfde waren. Maar het is gewoon een politiek orgaan. Um, iets anders is of de Eerste Kamer zich echt ook tot, het, tot aan het gaatje politiek moet opstellen. Want dan wordt de discussie uh, steeds prangender. Moeten we nog wel een ja, Eerste Kamer nou ja, hebben? Ja, dat is ik ook te denken. Ja. Ja. Nou ja, dan moeten ze prudent mee omgaan, ja. Hoe ja. ze dat moeten doen, moeten ze zelf weten. Als je hem afschaffen dan... dan moet de Eerste Kamer besluiten over het eigen opheffen. En nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nou, nou ja, toch? Dat, dat, dat, hangt, dat hangt sterker vanaf hoe de politieke omstandigheden op dat moment zijn. Uh, een, een Eerste Kamer die te veel politiseert, kan zichzelf in de, in de staart buiten. Ja. Sowieso. Maar er is helemaal niemand die ze het kan verbieden als ze het doen. Ze zijn ook gekozen, weliswaar niet rechtstreeks, maar wel getrapt. En ze hebben een mandaat. Maar is het dan gewoon een beetje gegroeid dat de Eerste Kamer... vooral op de uitvoering van wetten gaat checken... en de Tweede Kamer vooral nou ja, het, het, het politieke proces Het is eigenlijk nooit uh, voorgekomen dat er geen... Uh, of nooit, uh, laat ik voorzichtig zijn... Ja, meerderheid voorgekomen dat, dat de meerderheid in de Tweede Kamer een ander is dan in de Eerste Kamer. Ja. Dat is voor het eerst dan gebeurd uh, onder Rutte I. Uh, nou, die heeft toen meteen de SGP op de achterbank van zijn dienstauto neergezet... en uh, dat weer geregeld. En, maar dit kabinet heeft vanaf het begin uh, dat probleem. En daardoor wordt de uh, Eerste Kamer belangrijker. Uh, nou ja. Dat maakt het wel even interessant. Dat maakt het in ja. ieder geval journalistiek interessant. Maar, en volgens mij ook politiek interessant. Het... Ik wil nog even naar, uh, naar muziek gaan luisteren. We hebben de jazz gehad en uh, de blues. Kan ook nog voorbij Ach, ja, komen. Ja, ja, zeker, Die heb je zeker. ook nog uh, meegenomen. En daarna natuurlijk nog, uh, nou, hebben we nog uh, 20 minuten om uw vragen te beantwoorden. Als u die heeft... Over, uh, over Den Haag, hoe het er aan toe gaat in politiek Den Haag. Maar ook wat u tot nu toe vindt. Hè? We hebben het al even over het woningakkoord gehad. Dat was de eerste grote testcase van dit kabinet. Maar Hoe doet Rutte het? Hoe doet Samson het? Zijn ze onhandig? Hebben ze visie? Stellen ze zich heel slim op? Uh, rijkt, uh, de, is de uitgestoken hand van Rutte zichtbaar? Wat u betreft, en misschien die van Samson meer. Wat al even het eerst duren. Samson de Drees anno 2013, kun je dat überhaupt zeggen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. En mailen kan natuurlijk naar casaluna.ncrv.nl. Uh, die blues, hoe, um, hoe, van, wie, van wie komt die af? Steve Rayvon. En zit er ook weer een saxofoon? -so nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dit is puur, puur gitaarwerk. Uh, Steve Rayvon uh, uit Texas... Uh, een blanke uh, jongen, die, uh, een van de weinigen die echte blues uh, op de gitaar kan spelen. Uh, helaas bij een vliegtuigongeluk veel te jongen overleden. Maar geweldige gitarist. Oh, Down there This is a red board now. Nu mogen we weer praten. We ja. mochten niet doorheen praten. Jan Gies is erg blij met je muziekkeuze. Hij ja, wil nou ja, En uh, er wordt ook getwitterd, hoor. De mensen het helemaal prima, helemaal prima vinden. Natuurlijk ook uh, vragen die gesteld worden. Uh, wel grappig. We hadden het op de redactie ook over... hoe zou dit akkoord gaan heten van de woningmarkt? Dus uh, we hadden het over het, het als woensdagakkoord Of wordt het, het carnavalsakkoord? En hier wordt de vraag gesteld... zou tot nu als beloning voor het carnavalsakkoord... burgemeester van Utrecht kunnen worden? Als hij... als hij dat Sorry. kaartje met het kwartet heeft getrokken, dan zou het kunnen natuurlijk. Als hij zou willen, dan zou hij zo burgemeester van Utrecht kunnen worden. Ik weet alleen niet of hij het als een beloning zou zien. Dat is het ding. Maar er wordt wel over gesproken, toch? Nee, volgens mij niet. Nee? Nee. Maar ik, of ik moet me grandioos vergissen. Dit soort, dit soort dingen, dat, dat kijkje in de keuken wil ik dan nog wel eens geven. Ehm... Um... Hoe gaat dat met uh, belangrijke politieke benoemingen... waaronder ik het, het burgemeesterschap van Utrecht allemaal zijn Een journalist bedenkt iets... en zegt uh, tegen een politicus of tegen een collega... Van, dat zou hem wel eens kunnen doen. En zo gaat dat dan door. En tot uh, grote verbazing van Alexander Pechtold... kwam hij opeens uit de hooghoed. Oké. Okay. Ja, of ik moet me schroomlijk vergissen. En, uh, ook dat uh, kan gebeuren. Ja. Alexander Pechtot gaat niet in Utrecht. Daar durf Echt je niet. wel een flesje wijn op te zetten. Daar dan. durf ik een mooie fles wijn op te zetten. Kijk, dat zelfs ja, ja, Kijk ja, eens aan. Ja. Waar heb je als journalist meer aan als bron? Aan politici of ambtenaren? Dat hangt sterk af van uh, het onderwerp. Uh, als het gaat om, om onderhandelingen uh, tussen uh, partijen en, uh, en, uh, en kabinetten en dan heb je erg veel aan de politicus. Maar. Uh, dat doen we ook zeker bij Trouw, maar ik denk ook andere kranten wel. Je probeert ook hier te verdiepen in uh, de, de essentie van een onderwerp. Ja, precies, als het gaat om beleid. Ja, en dan, dan moet je toch echt bij Amsterdam zijn. Ja. Ja. ja, die werkt het uit, hè? Die, die, ja, en, maar dan, dan heb je het vertellen. vaak niet over lekken hoor, want ambtenaren lekken niet, moet ik dan officieel zeggen. Uh, dan gaat het om uh, uh, technische <laughs> informatie, heet dat dan. Oh, ja. kijk, ja, een <laughs> beetje hoeft maar een naam te hebben. Ja, natuurlijk. ja daarom, daarom. En heeft Rutte wel eens aan jou iets uh, verteld wat je later kon gebruiken? Heeft hij als gelekt? Nee, nee, nee. Nee, Mark Rutte heeft naar mij nooit gelekt. Nee. En als het wel zo zou zijn, zou ik het niet zeggen. Kent hij jullie? Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja. Ja. Kent hij jullie wel allemaal? Weet hij precies wie hij ja, ja, is? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. absoluut. We houden hij scherp in de gaten wie wie is? Ja? Ja. En nog niet eens zozeer wie wie als persoon is, als wel voor welk medium die werkt. Ja, precies. Dat is dus wel waar heel hij zijn belangrijk. Dat ja. is ja. ja. ja. Nou ja, wat, wat volgens mij wel al veelvuldig over uh, Rutte is gezegd, dat hij. Uh, en volgens mij zei Sibina het ook. Jij hebt ook een artikel achtergeschreven. Het is geen beginselvaste premier. Hij zit niet heel erg vast... Hij, hij, of je zwart-wit gezegd, hij waait met alle winden mee. Maar het is ja. maar met wie hij moet regeren, hoe hij uh, zich opstelt. Ja, ja, wees blij, zou ik bijna zeggen. Ja, um, is dat goed of is dat slecht? Het is goed, goed nog slecht. Het, is, uh, het, het, het zijn de politieke omstandigheden van dit moment... Uh, zou hij een, een, een zwaar in de ideologie uh, vastzittende liberaal zijn... Dan, dan hadden we nu een, een politieke crisis uh, van heb ik jou daar gehad? Ja. Uh, daar ik zou ook te... zeggen dat het is gebrek aan rug gaat. Je staat ergens voor, dus daar moet je ook bij blijven. Ja, en dan wordt het land onbestuurbaar. Ja, maar goed, dan blijf je wel bij je punten. Ja, dan kun jij zeggen dat je schone handen hebt. Uh, terwijl het land, uh, ja, Gelukkig hebben we dat soort politici niet meer. Is dat belangrijk? Dus in die zin. Dus nou, ja, kijk, de, de, de, de, de jaren 60 en de jaren 70 waren zo ideologisch zwaar beladen. Ik weet niet of dat nou allemaal ons uh, heeft opgeleverd wat we van hoopten en verwachten. Um, we, we, we leven in een, in een tijd dat ideologie er minder toe doet. Uh, het gaat om uh, praktische oplossingen. Dan, dan is het wel goed dat je een, een beetje flexibel, flexibel met de omstandigheden om kan gaan. Ja. Dat wil niet zeggen dat je ruggengraatloos moet zijn. En misschien is die dat ook niet. Dat gaan we allemaal nog wel merken. Ja. Hoe ga jij de komende tijd... Uh, waar ga je extra opletten in de politiek? Nou, ik, ik, mijn, mijn, mijn, uh, ik, ik, ik, ik volg ook het hele uh, begrotingsbeleid van het kabinet. Ook in verslaggevende zin. Dus het, het worden voor mij hele spannende weken. Het hele debat over gaan we extra bezuinigen, gaan we niet uh, extra bezuinigen. En zo ja, waarop dan wel. Uh, dat wordt heel spannend. Dus daar moet ik wel erg mee bezig zijn. Maar waar we het eerder op de avond over hadden, uh, alle deelakkoorden die er de gesloten moeten worden de komende weken uh, alles wat meer dan 50 miljoen bezuinigingen moet opleveren, moet dit jaar wetgeving zijn van het kabinet. Dat wordt nog heel spannend. Het moet echt heel veel knopen doorgehouden worden. Heel veel. Ja. Zeker. Zul, ja. Zullen we nog één? Uh, we krijgen zoveel goede reacties op die, op die muziek ook. Zullen we er nog gewoon eentje doen? Ik vind het niet erg. Nou, ik heb nog één vraag, die komt nu binnen. Die wil ik ja. nog even meenemen. Wat maakt een goed parlementair journalist? Je moet uh, je wij beweging kringen. Uh, maar wat ik er altijd wel bij zeg is: je moet ook uh, niet te beroerd zijn om je echt te verdiepen in uh, onderwerpen. <coachman> ja, Daar wil het nog wel zo ontbreken. Dus vraag twee, is Rutger van Poniels een parlementair journalist? Nee. Hoe zou je hem dan omschrijven? Uh, Cabaretier is dat een <racht> goede omschrijving. <nysaan> maar dan gaat het om de verdieping in de dossiers die hij ontbreekt. Uh, nee, niet alleen. Uh, ja, ik, ik, ik ben geen recensent van collega's. Daar hou ik niet zo van. Maar ik zou hem niet schaden in, in het gilde van parlementair journalisten. Ik denk hij zelf zichzelf ook niet. Dat zou hij ook niet willen, waarschijnlijk. Nee. nee. nee. nee. Dus dat onderscheid is er, is er wel. Goed, Miles Davis? Miles Davis. All blues. Heel zachtjes komen we er doorheen door Miles Davis met all blues. Lex eens hartstikke bedankt. Het wordt interessant de komende tijd in de of politiek sluit. Den Haag. Ja. En de komende donderdag dus voor u thuis uh, luisteren naar Sibwinia met Frank Dumors. En dan ook weer over 100 dagen Rutte 2. En zometeen hier op Radio 1 nog steeds wakker. Robert Smit en Anne de Jong. En ik neem aan ook wel aandacht voor de State of the Union die er uh, aan zit te komen. Ja, wordt er voor geknikt, uiteraard. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar Radio 1. Fijne nacht nog.